Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft op een persconferentie gezegd... dat er nu 6000 Amerikaanse militairen in Afghanistan werken aan de evacuatieoperatie. Hij beloofde dat elke Amerikaan die terug naar huis wil ook echt wordt opgehaald. Biden zei dat er inmiddels 13.000 landgenoten terug naar de Verenigde Staten zijn gebracht. Enkele duizenden anderen zijn met gecharteerde vluchten vertrokken uit Kabul... Beiden zei dat de Amerikanen voortdurend contact hebben met de Taliban. De VS en het Verenigd Koninkrijk leggen negen Russische sancties op... voor de gifaanval op de Russische oppositieleider Navalny exact een jaar geleden. Acht van hen zouden lid zijn van de Russische Veiligheidsdienst FSB. Ze krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen in het VK en de VS. Volgens de Britten en de Amerikanen zat de FSB achter de vergiftiging... Volgens Navalny was president Poetin zelf de opdrachtgever. De Russen hebben iedere betrokkenheid altijd ontkend. Bij de halve finales en de finale van het EK voetbal in Londen, begin juli... zijn duizenden mensen besmet geraakt met corona. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Een coronatest was verplicht voor een bezoek aan stadion Wembley... maar fans moesten zelf verklaren dat die test negatief was... In totaal zijn ruim 5500 besmettingen ter herleiden tot de finales en de halve finales. Aan de Zeeuwse kust is een dode witflankdolfijn aangespoeld. Die soort wordt zelden gezien aan de Nederlandse kust. Het dier werd gevonden op de plaat van Baarland in de Westerschelde. Het is onduidelijk waardoor hij is doodgegaan. Het is bekend dat de witflankdolfijn voorkomt in de Noordzee... maar bij de Nederlandse kust worden ze bijna nooit gezien... De laatste keer dat er één aanspoelde was in 2008 bij Castricum. Het weer. Vannacht kunnen er verspreid over het land misbank ontstaan. Skot af naar een graad of 13. De komende dag breekt de zon geregeld door en wordt het 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht. my side But the morning always comes too soon board. board. Someone Always in control But at night I come home And turn the key There's no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 That feeling we're just getting started I mm lie -hmm. Cause it's not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 It's way Je journée passé à une de ces vitesse, familie nez dehors et pas laver. Oh. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui étaient dédiés. J'sais pas te dire pourquoi. Oh. Regarde comment je souris.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 Tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non Je vais t'abord t'oublier C'est oui ou bien c'est non Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres Pourquoi même quand ils m'aiment Je te veux toi jusqu'à l'aube Pourquoi je me mens à moi-même En croyant ce que tu me racontes Quand tu m'écris que je suis belle Et finalement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 die Propäden machen mit Einstein. ELECTRICA SALSA mm -hmm, mm -hmm. ELECTRICA SALSA oh. Now you know my secret Electronic salsa sound Observe the desert feedback That's going all around The magic words I say to you Now open up your ears Ha lum salza. Oh, electrica salza. Yeah. Electrica salza. Oh, yeah. Oh. zaa elektrika salza oh elektrika salza Aus dein Blick ein warmer Faberw. Was du meinst, kann ich in deinen Augen sehen. Augen sehen. Und wir tanzen erst ganz langsam, dann kommst du mir nah. Fühlt sich an wie tausend Grad Zwischen uns nur Millimeter. Ich hab keine Wahl Ich folge dein Signal. Oh. Vamos a amarte, déjame de Hacer te, te llevo a la playa, hasta el Himalaya. Hacerlo la luna, gasten la fortuna. La noche no falla, cruzamos la raya. ¿Tú Ik wil hier de controle Que la londra nunca se apague mm, yeah, yeah. De to que sentimo no se acabe Ik spure deinen Atem Ik kan niet meer waten Vamos a amarte Vamos a amarte Déjame llevarte